11 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de opleiding logistiek op het ROC Zatkin in Rotterdam... volgen veel leerlingen hun lessen niet. Van de 700 leerlingen die aan het begin van de dag worden aangemeld... is vaak meer dan de helft afwezig. Ook krijgen scholieren roosterwijzigingen niet te horen. Leerlingen die vaak afwezig zijn halen toch hun diploma... blijkt uit onderzoek van RTV Rijnmond en de NOS. In juni bleek dat docenten van de opleiding logistiek van ROC Zadkin actief meewerkten aan fraude met tentamens. Ook de onderwijsinspectie stelde vast dat er problemen zijn. De school in Rotterdam heeft het leiding van de afdeling logistiek inmiddels vervangen. TV-maker Jelle Brand -Korstius bereidt een aangifte voor tegen tv-producent Gijs van Dam. Vijftien jaar geleden zou Brand door Van Dam zijn verkracht. Ze waren toen twintigers. Brand was toen stagiair, Van Dam was productiemedewerker. Van Dam zegt dat ze inderdaad seks hadden, maar dat zou met wederzijdse instemming zijn gebeurd. In Duitsland is een Syriër van 19 opgepakt die bezig zou zijn geweest met het voorbereiden voor een aanslag. Of die een specifiek doel op het oog had is niet duidelijk. Hij werd opgepakt in zijn appartement in Schwering ten oosten van Hamburg. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden. De Duitse politie heeft geen andere verdachten in beeld. Vanaf vandaag zijn alle treinstations goed toegankelijk voor blinden en slechtzienden. De grotere stations waren dat al langer, maar nu zijn ook alle kleinere stations voorzien van ribbeltegels en bruienbordjes. In 2030 moeten treinen ook goed toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers en daarvoor moeten veel perrons worden aangepast. Dan nog het weer, bewolkt en van het noordwesten uit regen en motregen. Ten zuiden van de grote rivieren is het vaker droog en daar is ook wat zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen in het noorden nog wat motregen en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Sohoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A15 richting Rotterdam. Tussen Gorken met Papendrecht, 5 kilometer. En op de A20 richting Gouda. Daar is de weg dicht bij rotterdam prins Alexander door een ongeluk. Er staat inmiddels 5 kilometer file met ongeveer 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Voor... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 RC. Dus drink, kom laat mee.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 Dus drink der zee, dus drink je op Larime. Met een kater. Het was vannacht weer bal. En straks in het café zingt iedereen weer mee. Ik voel me rijk, rijk, rijk als een oliecheck. Voel me rijk, rijk, rijk als een shake Lieve mensen zat er in de romp, maar bier. Dan was ze nog veel.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 Al zit je krap bij Kas, zing bij een stevig glas. voel me rijk, rijk, rijk als een olie Ik voel me rijk, rijk, rijk als een olie oliecheik. Lieve mensen zat er in de mijn bier. Dan was het nog veel leuker hier. Ik voel me rijk. Een olie shake, Lieve mensen zat er in de grot maar bier. Dan was het nog veel leuker hier. Dan was het nog veel leuker hier. U hoorde muziek van Johnny Hoes met zo rijk als een olie -shake". En dan voor de afval muziek van Bobby Klein. Met de Mijn vader is cowboy en ook natuurlijk nog Tom en Dikke 1369.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 Je brak vele harten, en op dat van mij. Je liefde en trouw waren spoedig voorbij. Je bent als een wilde orgidee die slechts.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 Je brak vele harten en ook dat van mij. Je liefde en trauma's goeder voorbij. Je bent als een wilde idee die slechts van de leeft. jaar terug ons land was enkel zee, Dom ben in China uit verveling weer. Maar wat een geluk voor ons, kwamen zij toen niet naar hier. Maar een badje vier van langs de Rijn op een lekker badje bier. Al kreeg hij nooit het tintje van liefste op zijn borst. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer doorsteden. Dus maak je borst en je glas maar, wat, en zeg ons plek te gaan. Leven de man die het bier uit van je hiep en de biet hoera. Leven de man die bier Ja, dat ging jij nu ook al. Ja, ja. Aan die bier woonde een man, Jan-Willem Bukkelsoen.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 Ja, maar dan kunnen dan nu bij deze, de ontdekker van het glas. De maker van het vat, van tapkaan en koolzuurgas. Maar voor de allergrootste, voor hem houden we hier. Vijf minuten stilte voor de ontdekker van het vier. Eén, twee, vijf. ook oh, kreeg hij nooit het lintje van diensten op zijn pas. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer dan steden. Smaak je borst en je glas maar nat en zeg ons plekig na. Leef me de man die weer uitkomt van je hiep de biet, hoera. Hiep, hiep, hiep, hiep, hoera.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 En in 1965 met Peter weet het beter. En een iets minder bekende iets wel een leuke plaat is. De jongen waar ik van haal. Hoe hoort, dus, oh, hoort ze nu? Sweet 16. Met de jongen waar ik van haal. gepoetste blikjes, vreemde vogels met hun stikjes, uit de mond de wolken rook. Of sliepen zij op olie stook. Spiediekwond met hun tanden, geen parkeerplaats meer voor handen. En dan sta je op de stoep, vleiom door de hondenpoep. Ja, het is toch druk genoeg. Op de straat en in de kroeg, waar Bolle Jans een biertje heist en de jukebox vrolijk reist.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 Pretty. Weeksen. Weeksen. Week, weeksen. Doe eens een brede tijd van Dat zand voert het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 Zandvoerder, zandvoerder. ZANG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 Maar staan Meneer gezet.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 Kom toch vlug, hartendief, dief, kom toch vlug. Waarom zijn we uit elkaar gegaan? Waarom hebben wij zo dom gegaan? Ik heb jou nog altijd lief. Daarom schrijf ik deze brief. Kom terug, jongen lief, kom terug.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 Met je bravoure en al je charme nam jij me steeds meer.